City Dijkers met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft weer met een aantal Nederlanders in Gaza contact gehad. Dat was gisteren niet mogelijk omdat zowel de stroom als het internet was uitgeschakeld in de Gazastrook. Het ministerie had eerder deze week dagelijks contact met 23 mensen met een Nederlands paspoort, verblijfspapieren en directe familie. Ze hebben de Gazastrook nog steeds niet kunnen verlaten. Het ministerie zegt druk uit te blijven oefenen om dit alsnog mogelijk te maken. Vandaag zijn tien vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnengereden. De trucks kwamen binnen via de grensovergang met Egypte en brachten voedsel en medische hulpmiddelen. Er zijn nu in totaal 94 vrachtwagens met hulp aangekomen in Gaza. Dat is volgens hulporganisaties veel te weinig. Normaal wordt de bevolking van Gaza namelijk bevoorraad door honderden vrachtwagens per dag. In de Britse stad Sheffield is een ijshockeyer overleden na een botsing tijdens een wedstrijd. De 29-jarige Adam Johnson werd in zijn nek geraakt door een schaats. Duizenden toeschouwers zagen dat gebeuren. Vanochtend werd bekend dat hij vannacht is overleden in het ziekenhuis. En in de eredivisie heeft PSV vanmiddag met 5-2 gewonnen van Ajax. Na een voorsprong van Ajax draaide PSV vooral in de tweede helft de wedstrijd volledig om. Jeving Lozano was goed voor drie goals. Duitslag betekent dat Ajax nu hekkensluiter van de eredivisie is. Zo laag heeft de club nog nooit gestaan. Eerder vanmiddag won FC Twente van Feyenoord met 2-1. Voor Feyenoord is dat de eerste nederlaag in de eredivisie dit seizoen. Twente klimt naar de derde plaats op de ranglijst. En Volendam Excelsior werd 3-1. Het weer nog. In het hele land kansen op felle buien. Vooral in het midden en zuiden kunnen er flinke witstoten en hagel zijn. In de loop van de avond wordt het weer rustiger. Vannacht koelt het dan af en naar ongeveer 10 graden. Morgen is er meer zon en dan wordt het een graad of 15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 Eh, no quiere que le prete Me cante, soy malo cantante como los de antes. El respeto en boleto y diamante. me para el corazón loco mirarte, porque aquí te canto para que tú me cantes. Por ti, tu por mí, por ti, tu por mí. Por ti, tu por mí, por ti, tu por mí. Por por ti, tu por mí. Por por ti, tu por mí. Por ti, voor mí, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor ¿Quién voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, diría? Que voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, Around. Still you pretend, try to call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel me, Eight. I felt it all. Just like a kitten ball. Kingdom's falling, this is the time when the world's inviting, time to hit your course soon, Jullie...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 Ik we me manage by look good, so hate me Me and my girls the waiter. Cheating guys, are pledged night, don't suffer, If you touch us altercation, to see you a person Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.